11 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Wikileaks-oprichter Julian Assange mag worden uitgeleverd aan Zweden. Dat heeft het gerechtshof in Londen bepaald. Assange was in hoger beroep gegaan nadat een rechtbank in februari had besloten dat Groot-Brittannië mocht uitleveren. Australië wordt verdacht van verkrachting van twee vrouwen. Assange ontkent de verkrachting en zegt dat er politieke redenen zijn voor die aanklacht. Hij is bang dat Zweden hem uitlevert aan de Verenigde Staten... die hem willen berechten voor het onthullen van geheime overheidsdocumenten.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 Het nieuwe beleid voor de toelating van klanten in de koffieshops in Maastricht kost de middenstand en de horeca in die stad zo'n 30 miljoen euro per jaar. Sinds 1 oktober mogen de koffieshops alleen nog klanten toelaten die in Nederland, Duitsland of België wonen. De vereniging van koffieshops in Maastricht liet onderzoek doen naar de gevolgen. De 30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 Dan het weer nog vanochtend grijs met nevel, mist en lage bewolking. Maar van het zuiden uit geleidelijk zon. Het wordt 14 tot 17 graden. Morgen in het oosten af en toe zon. In het westen meer bewolking. En later op de dag kans op regen. En ook dan is het een graad of 16. En dit is de ANWB verkeersinformatie met een file op de A7 Hoorn richting Zaandam. Daar staat tussen Peurmbrenn-Noord en Pumbrent Peur zuid een drie kilometer door een ongeluk. Bij Peurmbrenn-Zuid is de reis ook afgesloten.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 Geld lenen kost geld. Vara Radio 1: de gids.fm met de Bora Goedemorgen: het is geel en ook nog eens met heel veel. Rara, wat is dat? Juist couscous. Ik heb er dit uur veel zin in en in nog veel meer. Neem bijvoorbeeld koriander of het kruidenmengsel Ras El Hanout... Kortom, de Marokkaanse keuken. Journalist Marcel van Silvoud schreef er verhalen over... en kok Yassi Nassir diepte recepten op. En dat deden ze voor het boek De Kookkaravaan Smaakroute door Marokko. Ze zijn zometeen allebei hier. Het kleinste en volgens velen ook mooiste asielzoekerscentrum in Limburg... het AZC Zwijkhuizen, moet sluiten. En met dit centrum nog zeven anderen. Want er zijn minder asielzoekers en de kosten zijn hoog. Maar met die sluiting verdwijnt er wel een hele gemeenschap. Want wie uit de buurt hielp nu eigenlijk niet in dat centrum waar zo'n 200 vluchtelingen wonen. Gisteren toog de burgemeester van het dorp met een petitie naar Den Haag. En vanaf vandaag in de gids.fm de serie AZC Zwijkhuizen. En we gaan squashen. En dat doen we met Laurens-Jan Anjema. Hij is door naar de derde ronde van het WK in Rotterdam. Maar hij kan nog veel meer. Gitaar spelen bijvoorbeeld. En hoe dat zit? Surf naar de gids.fm. Nederland telt inmiddels 244 privéklinieken. En daar lieten zich vorig jaar bijna 460.000 mensen behandelen. Van een borstvergroting tot een buikwandcorrectie. En dat worden er ieder jaar steeds meer weer. Steeds maar meer. Op dit moment wordt lang niet iedere ingreep in zo'n privékliniek uitgevoerd door een plastisch chirurg. Want ook een cosmetisch arts kan de scalpel ter hand nemen, terwijl die veel minder gekwalificeerd is. Maar daar komt nu verandering in. Want per direct is er een nieuwe leidraad met strengere regels voor plastische chirurgie in privéklinieken. Ik praat erover met Irene Matthijssen. Zij is voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Goedemorgen. Goedemorgen. Gisteravond zijn de leden van uw vereniging akkoord gegaan met die strengere regels. Wat houden ze eigenlijk precies in? Nou, het is een leidraad waarin we definiëren hoe een kliniek veilig moet werken. Alle processen vanaf het moment dat de patiënt binnenkomt... tot het moment van behandeling, maar ook de hele nazorg... en het hele proces binnen de kliniek achter de schermen, dat ligt daar allemaal in vastgelegd. En wat houden ze precies in voor de chirurg? Voor de chirurg geldt het met name voor plastisch chirurgen... want het is een richtlijn die nu goedgekeurd is voor onze vereniging. Dus hij geldt op dit moment voor onze plastische chirurgen die bij ons aangesloten zijn. En dat betekent bijvoorbeeld dat als je een gesprek hebt met de cliënt die een bepaalde correctie wenst... dat je die goed voorlicht, dat je die een cooling-off-periode geeft. Dus dat je die een, een periode geeft waarin ze kunnen nadenken of ze de operatie echt willen en dan pas de operatie uitvoert. Het klinkt heel logisch. Waarom zijn die regels dan nu nodig? Omdat er nog geen enkele regelgeving voor was. Het betreft die grotendeels zorg die niet verzekerd is... en daarmee valt hij eigenlijk buiten alles bestaande regels... die er zijn voor de ziekenhuizen. En wat kan er dan bijvoorbeeld fout gaan als die regels er niet zijn? Iedereen die zichzelf bekwaam acht, die mag nu deze operaties uitvoeren... De Leidraad nu maakt daar nog niet een direct einde aan. Want het is nog steeds de wetgeving in Nederland... die zegt dat elke basisarts deze operaties mag doen... als hij zelf denkt bekwaam te zijn. Wat we met deze Leidraad willen bereiken... is dat we in ieder geval voor ons eigen beroepsgroep... de lat heel hoog leggen om de kwaliteit van de zorg... en de veiligheid voor de patiënt volledig te waarborgen. Alleen de echte plastisch chirurgen mogen snijden... Nou, de wetgeving laat dus nog steeds toe dat ook andere artsen deze ingrepen nog doen. Wij zijn als NVPC niet gerechtigd om anderen daarvoor uit te sluiten. Maar wat we in ieder geval willen doen is de standaard voor onze leden heel hoog te leggen. En ook te zeggen waar aan de kliniek waarin zij werken moet voldoen. En zijn dat echte regels voor de patiënt? Of zegt u van nou we gaan lekker eigenlijk onze eigen beroepsgroep beschermen en zorgen dat ons werk gegarandeerd blijft? Nee, want dat is dus het, het grote verschil met deze leiderraad: dat die alleen voor onze leden geldt. Dus wij leggen hem op aan onze leden, omdat we vinden dat als je deze operaties doet, moet je ze veilig en volgens de laatste kwaliteitseisen doen. En daar willen wij ons aan committeren. En wij kunnen daarmee dus instaan voor de veiligheid en kwaliteit die onze leden leveren in een privékliniek. Maar dat wil nog niet zeggen dat er een verbod is op deze operaties door andere artsen. Want ik kan inderdaad als patiënt aan de buitenkant niet zien... of iemand echt heeft doorgestudeerd en, en zijn papiertje voor een plastisch chirurg heeft gehaald natuurlijk. Dat klopt. Dat is vaak uh, misleidend. Omdat privéklinieken bijvoorbeeld zich noemen een kliniek voor plastische chirurgie. Terwijl er dan vaak geen enkele plastisch chirurg werkzaam is. Maar er werken dus hiermee... wel artsen die geschoold zijn, neem ik aan. Dat hoeft dus niet. Dat kun je niet aan de buitenkant zien... Daar is nog geen regelgeving voor. Dus wat wij in ieder geval hiermee willen bereiken... dat als een cliënt kijkt of de plastisch chirurg die daar werkt... aangesloten is bij onze beroepsvereniging... dat ze daarmee zeker kunnen zijn van de kwaliteit en veiligheid. En de privéklinieken zelf? Want dit gaat alleen om de mensen die er werken natuurlijk. Nee, de Leidraad geeft ook aan waar de kliniek zelf aan moet voldoen. Dus als je als lid van onze vereniging in een kliniek werkt... dan moet ook die kliniek aan deze eisen voldoen. En uh, dus toch zijn er mensen die zeggen van... ja, maar luister, ik wil gewoon uh, um, ja, toch die facelift hè, of, of die borstvergroting. En bijvoorbeeld zo'n privékliniek die dan aan alle eisen voldoet... is misschien wat te duur voor mij. Ik ga lekker naar het buitenland. Ja, daar kunnen wij vanuit Nederland als beroepsvereniging helemaal niets aan veranderen. Wij hopen in ieder geval door veel voorlichting te geven... Te, te wijzen op alle risico's die eraan verbonden zijn. Maar tot op vandaag blijven wij regelmatig geconfronteerd met ernstige complicaties... van mensen die inderdaad voor een, een goedkope ingreep kiezen in het buitenland... en vaak niet eens weten wie ze geopereerd heeft, wat voor arts het was... en waar geen enkele nazorg wordt geregeld. Ja, wat, wat ziet u zoal voorbij komen? Nou, we zien vooral problemen van buikwandcorrecties. Dat is een operatie die patiënten heel graag wensen... en die eigenlijk vrijwel nooit verzekerd wordt... door de zorgverzekeraars in Nederland. Een relatief dure ingreep. En dan lijkt het aanlokkelijk om dat voor een klein bedrag in het buitenland te doen. En dan zien wij mensen terugkomen die vol met absessen zitten... Daar echt enorm ziek van zijn en acuut moeten worden opgenomen... en geopereerd in ons ziekenhuis. Het zou dus uh, moeten stoppen of er moet een eind komen. Kan ik het ook straks zien aan de buitenkant van een, van een kliniek? Krijgen die bijvoorbeeld een mooie sticker? Nou, u kunt bij ons op de www.nvpc.nl kijken van... is de plastisch chirurg die daar werkt, is die lid van de beroepsvereniging? Daarmee bent u gegarandeerd van deze kwaliteit. En wat we verder nog doen als beroepsvereniging... is dat we op Europees niveau bezig zijn... om ook eenzelfde soort kwaliteitseis te definiëren... om ook dat op Europees niveau verder te garanderen. Irene Mathijzen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie. Dank u wel. Graag gedaan. De Nederlands beste squashspeler, Laurens-Jan Anjema, heeft de derde ronde van het WK gehaald. En dat betekent dat hij morgen speelt in de speciaal gebouwde glazen squashbaan in het Luxor Theater in Rotterdam. Sport in het theater, een mooiere locatie, is voor Anjema eigenlijk niet denkbaar. Want hij kan meer dan alleen een balletje slaan. Verslaggever Rolf Hartogensis krijgt van hem, jawel, gitaarles. Nou, Gitaarspelen spelen voor mij is uh, een enorme ontspanning. Als ik op toernooien zit, ben ik vaak uh, gespannen en uh, probeer je de hele dag eigenlijk niet aan je wedstrijd te denken. Nou ja, als je de hele dag niet aan een uh, roze olifant probeert te denken, dan uh, het enige waar je aan denkt is uh, je wedstrijd van vanavond. <laughs> dus uh, als ik dan mijn gitaar bij me heb en ik zit op mijn kamer en ik kan dan uh, een beetje pingelen... Ja, het is fantastisch, want ik kan ook gewoon stilzitten. Ik wil niet te veel energie spenderen. Dus ik kan niet makkelijk uh, gaan wandelen of gaan shoppen of naar de stad zeg maar, om, om tijd te doden. Dus als ik in mijn uh, kamer kan zitten en gitaar kan spelen, is hij perfect. Ik zit gewoon op mijn bed en ik uh, kan urenlang uh, <laughs> priegelen. Is, is de squash-wereld zo hard dat je dat nodig hebt? Uh, het, het, mo het mooie van uh, muziek en van zelf gitaar spelen vind ik dat. In topsport is er sprake van dat je op het moment dat je een negatieve uh, gedachte hebt of uh, een, een, een negatieve, negatief gevoel, dat je dat probeert om te zetten in iets positiefs. En uh, dat is eigenlijk mijn job. Daar ben ik uh, de hele dag, dag in, dag uit, week in, week uit mee bezig. Hè? Want je wilt uiteindelijk aan een wedstrijd beginnen met een uh, positieve mindset. kijk eens voor je. Brengt dit veel negativiteit? We kijken uit oh, op, op, bijna op de baan. De baan wordt nu gebouwd. Het rode plus van het nieuwe Luxor. hoor. Geweldig. Mooie setting, hè. Dit is voor, dit is voor mij natuurlijk fantastisch om de uh, World Open in uh, Rotterdam, een eigen land te spelen, voor mijn eigen mensen, uh, vrienden, familie, mensen die me al jarenlang ondersteund hebben. Dat is fantastisch. Maar He, aan het hele het professionele het, het topsporters bestaan zitten ook momenten dat je ja ergens in India zit of in Kuwait aan de andere kant van de wereld uh, en je ja je bent eenzaam je hebt misschien uh, slecht gespeeld verloren je kan je vlucht niet veranderen er zijn ook momenten dat je gewoon hartstikke slecht voelt en dat het uh, topsport uh, niet leuk is die zijn er ook absoluut. Het is nogal een setting. Het rode theater plus van het nieuwe Luxor... zal eigenlijk nooit een squashbaan in het midden hebben gehad. En de gemiddelde squashspeler zal nog nooit in een theater hebben gestaan. Tommy Berden toernooidirecteur. Waarom zo'n niet-sportsetting? Nou, precies. Eigenlijk om de mensen iets totaal nieuws uh, mee te laten maken. Als je gewoon het evenement aan zich neemt, dan is het een WK. Dat is natuurlijk het hoogste wat je kan halen. Je hebt mannen en vrouwen, dat is pas voor de derde keer dat die samenspelen is het hoogste. Maar wat er echt uitspringt voor de mensen is de locatie, het nieuwe Luxor Theater. En gebeurt dat vaker bij zulke WK's? Dit soort evenementen vinden 10, 12, 15 keer per jaar over de hele wereld plaats. En omdat je zo'n glazen baan hebt van uh, nou ja, maar 65 vierkante meter. Heel klein. Heel klein inderdaad. Kun je hem ook overal neerzetten en dat gebeurt ook. Dus uh, elk jaar een toernooi in Grand Central Station, New York. Nou, ik ben er een paar keer geweest. Als dus je ziet hoeveel mensen daar voorbij die baan lopen. Maar ook blijven staan om even te kijken wat er aan de hand is. En alles gaat er ondertussen door. Ja, wordt gewoon gespeeld. En echt op letterlijke meter van de voormuur lopen gewoon uh, 100, 200.000 man per dag langs. Die op weg zijn naar hun werk of terugkomen van hun werk naar huis. En um, nou, wat ik echt met eigen ogen gezien heb, is dat die mensen die stoppen, die gaan kijken, die, die denken echt van, huh, wat is dit? En er zijn er dus ook gewoon nog een paar honderd die dan een kaartje kopen en gewoon echt op de tribune gaan zitten. En um, nee, dat is natuurlijk wel helemaal uniek. Dat, dat niet sport, dat eigenlijk iets extra's erbij halen voor squash, heeft die sport dat nodig? Ja, squash is een sport waar uh, heel veel mensen zeg maar, uh, veel plezier aan beleven door het te beoefenen. Maar het is geen kijksport. Het is geen uh, sport zoals voetbal... waar we zeg maar 12, 13 miljoen mensen naar het Nederlands elftal uh, kijken als ze de finale halen. Als Laurent jan maar de finale haalt is live op de NMS... dan zullen er geen 5 miljoen, 6 miljoen mensen kijken natuurlijk. Um, maar het is wel een sport voor mensen dat als ze het eenmaal zien... dat ze denken van wauw, dat is eigenlijk wel echt gaaf. Het gaat snel, er zit veel dynamiek in. Uh, zeker op een glazen baan wordt er ook veel aanvallender gespeeld... dan op een reguliere clubbaan. Dus uh, het heeft wel alles in zich, maar dan moet je het ook tot een totaalpakketje brengen. En tegen de mensen zeggen, hé, hey, je kunt squash bekijken. En je kunt het ook nog doen in de beste setting, of een van de beste settings die er in Nederland zijn. In een schitterend theater met 1500 man. Nou, ja, dan zijn er heel veel mensen die zeggen, dat ga ik toch wel een keertje meemaken. Hoe is de akoestiek van een gitaar op een scoresbaan? Ik denk bizar goed. Ik denk echt heel goed. Het is wel een mooie combinatie zijn trouwens hier. Ja, ja. Ik, ik denk wel... Uh... Nou, er, er zou wel één nummer kunnen zijn dat ik zou kunnen spelen. Zeg maar op een scoresbaan voor veel mensen. Eén nummer dat ik echt helemaal... Dat, uh, dat heb ik zelf geschreven. <laughs> ik ben zo verloren. Waar ben ik nu gestrand? Ik voel me hier niet thuis. Maar dat voel ik me in geen enkel land. Het gekke van dit alle. Ik voel me alleen nog thuis, met stoelen, vleugels en ramen, in een grote lange buis. In mijn vliegmachine vlieg ik de hele wereld rond. In mijn vliegmachine, samen hebben we de hele wereld gezien. Vliegmachine, je bent mijn aller aller beste vriend. Vriend. Laurens-Jan Anjema. Hij squasht niet alleen, maar uh, speelt gitaar en schrijft zelf nummers. En vanaf morgenavond komt hij dus in actie op het WK Squash... in het nieuwe Luxor in Rotterdam. En daar zijn nog kaarten voor te krijgen. Ga dan even naar de degidsfm.vara.nl gids. de Het gouden kalf voor de beste acteur gaat naar Nazrin Tjaar.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 En met deze woorden zet de acteur Nassadin Marokko op de kaart. En datzelfde willen Marcel van Zilfhout en Yassi Nassir met hun boek Kookkaravaan. En hopelijk wordt dat fucking gouden kalf straks een fucking gouden garde. Want hun boek over de Marokkaanse keuken is genomineerd voor het beste kookboek van het jaar. En ze zijn allebei hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Het boek heet uh, Kookkaravaan, een smaakroute door Marokko, Marcel. En dat wekt de indruk dat je dan door het hele land bent getrokken. Oost nou, het... naar west, noem maar op. Nou, Het hele land zou wat veel zijn. Het is een erg groot land. Uh, maar we hebben inderdaad een heel flink deel van het land uh, bezocht. En je kunt wel zeggen dat ook wel de belangrijkste, de meest bijzondere gedeeltes. Uh, al zou ik nog 10, 20 keer terug kunnen om ook de rest nog te zien. Het is, ik vind het een fantastische, wonderlijk, magisch land. En ja, je zegt we, want je was niet alleen. Nee, we hebben deze reis gemaakt uh, vijf keer. Waarvan vier keer met onze kinderen. Uh, Luc en Anida. Uh, ze waren toen zeven en, en tien. Uh, nu tien en twaalf. Uh, met Yassin, onze huisvriend en Nederlands-Marokkaanse uh, nee, kok. En mijn vrouw, Annelies Dollekamp, uh, die eigenlijk uh, ja, degene is geweest... die het gedacht heeft, ik wil hier een boek van maken van onze reizen. Van Marokko, van het eten, het keuken, het land en de mensen. Was dat ook direct het idee toen jullie weggingen? Het, is, we hadden het idee was bij de eerste reis al een beetje gepost van... jee, wat een ongelooflijk leuk land... En ja, we hebben een journalist, we hebben een kok, eh, we hebben een grafisch ontwerper... en een fotograaf die boek kan maken. En bij de tweede reis is het gewoon zeker. Want er stonden de keuken bij de familie van Jassin, waar couscous werd gemaakt. En nou ja, we kregen de uitleg erbij en toen wisten we van, we gaan het boek maken. Is Jassin eigenlijk ook een beetje de schuld dat het een reis-slash-kookboek is geworden? Ja, het is uh, zonder meer zijn schuld. <laughs> en hij begint er vrolijk bij te lachen. Uh, Yassine, ja, dan uh, gaan jullie zo'n kookboek maken. En dan ga jij bij je oude tantes langs om die recepten een beetje los te peuteren. Want in Marokko gaan heel veel recepten eigenlijk van, van generatie op generatie. Dat wordt mondeling doorgegeven. Ja. En dan klop je bij je tante aan en dan. Hoe doe je zoiets? En dan uh, vele vragen. Vanuit zijn ben ik ermee opgegroeid. Dus ja. je weet ongeveer wat je moet doen en wat er gemaakt wordt. Uh, het voordeel is dat ik ook nog eens kok ben. Dus dan uh, ben je nieuwsgierig. En uh, ja, toch vragen stellen over uh, recepten. Want uh, elke streek wordt anders gekookt natuurlijk. Wel met dezelfde kooktechnieken en dezelfde kookgerij. Maar het blijft toch wel... Uh, Uniek dat er uh, iedere tante of iedere moeder haar eigen recept die ze doorgeeft. Want, ja, iedereen zoals, mag een beetje naar eigen inzicht wat zoals, erbij doen of uh, de gezegde luid, uh, mijn moeder kan het beste koken. Dat <laughs> ja. is een ja. beetje universeel. Dus uh, ja, ik ben uh, veel gaan vragen. Ook mijn uh, moeder thuis en uh, ook veel in de Marokko geweld. En zodoende heb ik uh, een hoop... Uh, uh, recepten samengesteld. Ja, je zei, oh, mijn moeder kan het beste koken. Sterker ja. nog, de keuken is het domein van de vrouw... zo'n beetje in Marokko. Dat klopt, Als man ja. mag je niet eens binnenkomen, geloof ik. Nee, nee, Waarom nee. Uh, de, de, de man, figureert meestal als gastheer... Ah. en uh, die mag dan de theeceremonie doen. Of hij kan niet koken. Of uh, vergis ik nou, me. Want jij kookt ook natuurlijk. Ja. <laughs> nou, dat gaat ja. het zelfs bijgeloven. Uh, de man die achter de kachel of de oven staat, die zou onvruchtbaar raken. Oh, nou, ja. dan zou ik maar wegblijven, inderdaad. <gül> ja, dan, dan kan ik me wel voorstellen. Uh, jullie hebben dingen meegenomen. En het ruikt hier echt on ontzettend lekker. Het is jammer dat je het niet kan ruiken thuis natuurlijk. Maar, maar wat heb ik hier bijvoorbeeld staan? Het is, het is, een, het is een bakje uh, met ja, allemaal verschillende kruiden erin. Hè? Ja, dat is ongemalen. De, de bekende Ras el Hanout. Ja. Wat, wat is dat? Ras el Hanout? Ras el Hanout. Uh... Dat is uh, wat eigenlijk allemaal draait in, in, in, in, uh, in, in de kruideniers uh, hoofd zeg maar, letterlijk. Ja. Maar het is meer dan een kruidenier, het is eigenlijk meer een alchemist. Dus van, van, vanuit zij er. Uh, had een familie haar eigen kruidenmengsel. En uh, daar wouden ze eigenlijk meestal mee hun gasten verrassen. Dus dat is. Uh, dit heb ik van mijn tante gekregen en okay. dan gaat ze naar haar bekende ik je zou het niet ja. zeggen, maar ik verklap het, er zitten 27 kruiden in. Hè? Ongeveer die Ongeveer. richting. Ja, maar ja, het is wel een hoop kruiden ja, bij elkaar. Ja. Het, het ruikt echt. Ja. Ja, het is, het is, het is heel... ja de samenstelling. Er worden het zoveel... Je ruikt van alles, het is te veel ja. om allemaal op te noemen. Ja, ja de, de is, die wordt dan de verschillende mengsels worden dan bij elkaar samengesteld. Voor de ene gerecht, dan willen ze we het wat zoet hebben. Dus dan wordt het geparfumeerd met bepaalde kruiden. Geparfumeerd? Ja. Oké. Okay. En hoe dat, moest ze dat dan? Ja, toevoegingen aan uh, kaneel, cardamom. Allemaal oh, natuurlijk. Ja. Allemaal natuurlijk. Je kan het allemaal variëren eigenlijk. Ja, ganij, zaad. En zo in die richting, of je kan het ook scherper maken. Ja. Het is heel ambachtelijk, hè? Zoals alles eigenlijk in Marokko nog steeds heel ambachtelijk is. En er zijn hele speciale families die dit al van generatie op generatie... honderden, misschien al veel, nog wel langer dan honderden jaren... Ja. Uh, overgeven aan elkaar. Dus vandaar dat hij ook zegt, het is net alchemie. Precies. Je moet, je, je moet zelf eigenlijk een beetje bekijken... wat goed bij elkaar past en hoe je die verbinding het mooiste gaat leggen. Nou ja, nee, dat gebeurt dus allemaal door, deze door, die, ver, door, die, door, door die mengers. Hey, maar daar, maar ga je als, daar ga je naartoe en, en, ja. en je vraagt wel wat je ongeveer wil hebben... aan, aan, aan smaken en kruiden. En zij bepalen dat op dat moment van het juiste mengsel. Dus het is een heel verfijnd. En dan is het een kunst. Gegeven om dat natuurlijk zo te krijgen zoals je het zelf wil. Ja. Nu is het grappige, er staan hier ook wat, wat, wat kruiden op tafel... bijvoorbeeld paprika en gember. Dan denk ik, ja, dat zijn eigenlijk ook kruiden die wij hebben natuurlijk... die misschien ook uit China, het Midden-Oosten, noem maar op, komen. Kan je dan echt spreken van een Marokkaanse keuken? Ja, dat vind ik het bijzonder aan die ontdekking. Uh, die we toch echt aan de weg al hebben gemaakt. Ik ben ik van huis uit onderzoeksjournalist. Dus uh, en, en jas, nou ja, kok, we hebben allebei uh, natuurlijk die, die interesse... ook met de geschiedenis naar herkomst van de dingen. Wat ik het fantastisch aan Marokko vind, is dat het... Wat is nou die Margaanse keuken? Eigenlijk is het juist die keuken die zoveel verscheidenheid heeft. Het is de invloeden van de Berbers, die er al natuurlijk het langst wonen. Ja. Daarna komt de Afrikaanse invloeden, Joodse invloeden. Joodse en Berbers dat hebben altijd samen opgeleefd in Marokko. Uh, Arabische invloed komt vanaf de 7e eeuw op. Uh, Dan komen ook kooktechnieken mee uh, vanuit het Midden-Oosten. De Aziatische invloeden zijn er ook. Want met die caravanen komen we niet alleen uit Azië, ook uit Afrika komen natuurlijk gewoon de caravanen aan in Marokko, ja. hè, waar natuurlijk de, de waar wordt uitgestald. En ja, die honderden jaren aan invloeden van karavanen... En, en, en met met, uh, dat heeft uiteindelijk die keuken zo, zo verfijnd en, en, en verscheiden gemaakt. Het is een enorme smelpot. Ah, ja, het is een ongelooflijk multicultureel verhaal eigenlijk. <laughs> en, en zoals ja. Jassine dan ook zegt... en dat, dan nog heb je eigenlijk in, in geen één deel van Marokko... precies hetzelfde vlees of, of precies dezelfde vis. Want dat, ook dat verschilt weer. Ja. Dus, dus, zeer streekgebonden. Dus waar je ook komt, dat smaakt eigenlijk altijd anders. Dat klopt. Elke streek heeft haar eigen uh, eigendommen. Ja. Of de streek uh, um, wat het land te bieden heeft. Of aan de kust heb je de Atlantische Oceaan. Dan heb je, ja, dan heb je vanzelfsprekend veel vis. Dus ja. veel visgerechten. Uh, in, in, in, in Atlas gewerkt hebben ze meer de wilde kruiden. Uh, echt letterlijk de wilde kruiden die ze in thee gebruiken, in koffie. Maar ook... Um, uh, uh, er wordt veel geitenvlees uh, gegeten. Wat, wat vanzelfsprekend is ja. natuurlijk. En ook dat verschilt weer lastig in dat het boek. Want je hebt bijvoorbeeld ja. ook, ook weer geiten, als die bijvoorbeeld heel veel kruiden al van zichzelf eten. Ja. dan hoef je eigenlijk niks meer aan het vlees te doen. Nee, nee, Bijzonder is, uh, toch? Ja, dat... Precies. Daar bijvoorbeeld die. Uh, Tazien, dat, dat hebben we hier ook staan. Hè, ja, dat is, het dat is, nationale, is de nationale. Uh, de grote. Ja, hoe mag je zeggen? Aardewerkerschaal ja, zo'n beetje. Het arabes in principe. Het is inderdaad wellicht al duizend jaar oud. Ja. Ja. Het, is, nou ja, het staat allemaal beschreven in het boek. En dat mm -hmm. niet alleen, want er staan natuurlijk ook uh, beschrijvingen van de cultuur in. En Marcel, jij bent journalist, je zei het al. En aan het einde van het boek schrijf je dat je bewust niet hebt geschreven over religie en politiek. Is dat omdat dat in Marokko moeilijk ligt? En waar ligt het niet moeilijk? We zien we aan beide kanten van uh, de Middellandse Zee inmiddels. Dus, um, nee, het is waar, ik heb echt uh, het, het land heel wonderlijk, positief, leuk uh, beleefd. En, en, en, en dat wilde ik ook uh, behandelen. Um, nou ja, voor een goed gesprek wordt wel eens gezegd... meidzaak als politiek en religie. Uh, dit is een reiskookboek, Dat heb ik centraal willen stellen. Ja. Plus zoals wij me ook al hebben beleefd. En de gastvrijheid. <laughs> En nou ja, vandaar dat ik het gewoon ook bij wijze van spreken, automatisch heb gemeden. Het was ook helemaal niet nodig om het daarover te hebben. Er was geen moment moeilijk dat je dacht... ik zit hier een leuk kookboek te schrijven... terwijl er hier in dit land misschien ook wel dingen gebeuren... die ik eigenlijk misschien ook wel bloot wil leggen. Nou ja, een handen jeuk als journalist ja. zeker. En, en, en, en ik kan met gemak ook een heel donker zwart boek maken over Marokko... zoals ik het ook over Nederland kan maken... Uh, maar dat is ook in die eye of the Beholder. Dat vond ik wel een heel uh, wonderlijk gegeven dat ik dat voor mezelf ontdekt. Als je ergens gewoon wie goed doet, goed ontmoet. En door zo'n land reist. Dan gaan dingen ook gewoon helemaal goed. En, en ja, dat maakt het zo anders. Het is een, er zijn hele goede boeken van Kees Beekmans, uh, vind ik. Over Marokko. Hè, tussen hoofddoek en string. Zegt dat heel veel. Ja. Je ziet dat land absoluut. Uh, je, je ziet hele interessante uh, dingen op dat vlak. Maar daar gaat dit boek niet over. Dit is zoals wij het hebben beleefd. Jouw liefde uh, voor het land en voor het eten spreekt hieruit. Ja, dat, dat, dat spat eigenlijk van de bladzijde af. Um, hoop je dat, dat, dat zeg maar wij Nederlanders, om het allemaal zo even te zeggen, uh, nu ook denken: van het is eigenlijk gewoon ongelooflijk lekker en we gaan ja, het allemaal maken? Ja, ik wil absoluut. Het is echt het doel ook van, van ons boek: uh, die Marokkaanse keuken uh, echt onder de aandacht gaan brengen. Uh, het mooiste compliment kreeg ik van de Marikaanse kok. Die zei, met dit boek ben ik zelf eigenlijk pas voor het eerst... in staat om uit te leggen wat die keuken nou is. Namelijk juist die verschillende uh, culturen die ook daarin samenkomen. Um, Fatemahal, de echte deskundige die wij geïnterviewd hebben in Parijs... die zegt van in Parijs, in Frankrijk is het veel bekender. Daar wordt gediscussieerd over de plaats op de wereldranglijst... Uh, qua verfijndheid en ancienniteit. De ouderdom van die keuken, de ambachtelijkheid. En, nou, dan is het een wereldkeuken die op nummer drie of vier staat. En dat zijn dingen die ik ook niet wist. Daar loop je dan ook tegenaan. Uh, aan. In Nederland Frankrijk weten we dat helemaal niet. Nee. Frankrijk staat zeker nummer ja. één of twee. Frankrijk-China is bekend. He, maar Marokka, dat die Marokkaanse ja. keuken uh, zo belangrijk is... dat is uh, ja, eigenlijk pas een recente ontdekking in, in Madrid, uh, of in Spanje, Engeland... en Frankrijk weten ze dat al veel meer dan Nederland. En ik hoop echt dat die Marokkaanse keuken Nederland... Uh, zal gaan opkomen. Nou, Ze staan op schrift nu, de recepten. Dus uh, het mondeling overbrengen, dat hoeft niet meer. Uh, ja, Genomineerd kookboek van het jaar. Wanneer gaan we het horen? Of het een fucking gouden ja, garde heel wordt? Heel snel. Ik, ik, het zou natuurlijk fantastisch zijn... als uh, Yassin uh, is dat zo, zo zijn... om met een gouden garde in de lucht hij te staan. Een en, garde, en ik ja. weet niet of hij ja. dezelfde woorden zal gebruiken... Want er is Jasmin wat, wat beleefd er, uh, in, denk ik. Maar ik, ja, ik hoop dat mensen op ons stemmen. Het kan op die site van uh, kookboek van het jaar. Er staat een verkiezing. Uh, mensen kunnen voor kookboek gaan stemmen. Ik weet niet of we dat halen. Ik zal het dat heel mooi vinden... Als uh, gewoon, nou ja, die nominatie vind ik eigenlijk al heel erg mooi. Binnen een week of twee moeten we het weten, geloof ik. Hè? Ja. Dan zeggen we gewoon, joepie, we hebben een gouden hart. <lacht> dat maken we ervan. <lacht> Marcel van Zilfhout en jassie uh, Nassir, succes natuurlijk. En, uh, en dank voor het uh, overbrengen van deze heerlijke kruiden en geuren. En dat blijft nog wel even hangen, denk ik. Lekker. Dank u. <lacht> Tot twaalf uur uh, hoort u nog dat Superman de volkstuiniers hun tuin teruggeeft. En er is de start van een nieuwe serie over het asielzoekerscentrum Zwijkhuizen. Het moet van de overheid sluiten... Maar het wil niet. En wat komt er in de plaats voor de platenwinkel? U hoort het straks na het nieuws met Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. Julian Assange mag worden uitgeleverd aan Zweden. Het Britse gerechtshof in Londen heeft het beroep tegen de uitlevering verworpen. Assange is de grote man achter klokkenluiderswebsite Wikileaks. En Assange, die wordt verdacht van verkrachting, is bang dat Zweden hem uitlevert aan de VS. Door de inperking van de coffeeshops loopt de economie van Maastricht jaarlijks 30 miljoen euro mis, zeggen de coffeeshops. Sinds begin deze maand zijn klanten uit andere landen dan Nederland, België en Duitsland niet meer welkom. En dat kost Maastricht als geheel veel geld en ook werkgelegenheid. De Nederlandse Mededingingsautoriteit heeft een inval gedaan... bij het hoofdkantoor van Veolia Transport in Breda. De NMA onderzoekt ontwikkelingskosten van de OV-chipkaart. En verschillende streekvervoerders hebben daarbij verboden afspraken gemaakt. Waaronder Veolia, volgens de NMA. En Kevin Strootman van PSV is voor twee wedstrijden geschorst. De tuchtcommissie van de KNVB vindt dat hij zaterdag tegen Twente... terecht uit het veld is gestuurd. Wegens ernstig gemeenspel. En Strootman kan nog in beroep. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de degids.fm Met Deborah Bleckenhorst Superman 你er. 30 jaar lang tuinierden 40 mensen in Zwolle langs het spoor Biologisch volledig verantwoord Tot er een nieuwe IJsselbrug moest komen En een weg voor het werkverkeer En die ging hup dwars door die volkstuintjes De tuinders zitten nu al ruim 4 jaar zonder tuin Het is so hoog tijd dus voor Superman Ik sta op een steenachtige, betonachtige, treurige landweg met Jan Udding. Meneer Uding, dit heeft er ooit en hoe lang geleden... toch heel anders uitgezien, hè? 30 jaar getuinierd, biologische uh, tuiniersvereniging. Dus in harmonie met de natuur en uh, omgeving. Dus een prachtige uh, omgeving, vlak aan de, uh, aan de rand van de stad Zwolle. Prachtige omgeving. Supermin is aangekomen in Zwolle. Uh, hier wordt uh, gebouwd aan de Hanselijn... een spoorverbinding tussen Lelystad... En uh, zolle. ik zie een bouwweg van honderden meters lang. Is dit allemaal van jullie geweest? Dit is allemaal uh, van ons geweest. Vanaf de dijk bijna tot aan de stad Zwolle. Een smalle strook, maar er konden toch... Uh, 40 à 50 uh, tuinders hebben hier een, een 30 jaar uh, getuineerd. En opeens moest je weg? En opeens moesten wij weg. Uh, ja, het was een huurcontract, huur, verhuur, opzichttermijn. Dus juridisch uh, geen spel tussen te krijgen. Maar menselijk was het uh, niet fijn. Oh ja. Ze zijn hier al vier jaar weg nu. U heeft hier 30 jaar gestaan? We hebben hier 30 jaar gestaan. En hoeveel tijd kreeg u om te verhuizen? De opzegtermijn was twee maanden. Echt waar? Ja. Heeft u zich ooit gerealiseerd dat het mogelijk zou zijn... dat je met tuintjes die je ook niet zomaar onder je arm kan doen... dat je binnen een paar maanden op zou moeten hoekelen? Nee, dat konden wij, kon ook niemand zich voorstellen. Ook, ook vooral oudere mensen die hier al jaren tuinierden. Ja, die waren hevig ondaan. Die zeiden van, hoe kan dit nou? Ja, het kon dus toch. Oh my my het bouwen van dit soort projecten dat duurt nou, misschien wel... Nou, tientallen jaren is overdreven, maar dat, gaat, dat kost vele jaren... voordat je uh, met de bouw kan beginnen. Hoe kan het zijn dat jullie pas op het laatste moment horen... wilde zo vriendelijk zijn om op te hoepelen? Of ProRail heeft uh, veel te laat contact opgenomen met de gemeente. Dat is de organisatie die bouwt aan de spoorlijn. Ja, twee is natuurlijk een mogelijkheid. Uh, dat ProRail tijdig de gemeente geïnformeerd heeft... maar dat de gemeente het heeft laten liggen. Dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. En toen kwam zijn. men op het laatste moment erachter... oh jeetje, het materiaal moet ook nog naar de nieuwe brug kunnen. En dan zijn ze... Het is om te huilen wat je ziet... Ja. over een afstand van honderden meters. Daar is men gewoon overheen gevallen. Men heeft een soort ja, met steenslag... een soort betonachtige grindweg aangelegd. En dat was het? Dat was het. Dan zijn we vier jaar verder. Dan uh, nou heb ik via Google Earth naar dit gebied gekeken. Nou, Dan heb je even de stad Zwolle. Dat is dicht bebouwd. Maar verder, hoe ver het oog ook rijdt, alles is groen. Het kan hier toch geen probleem zijn om voor jullie een goed alternatief te vinden. Ja, tot op heden is dat voor de gemeente wel een probleem. Is dat onwil, is het onmacht? Is het interesseert het ze niet? Staat u uh, op nul op de prioriteitenlijst? Ik heb geen idee. Wat, wat is uw beste gedachte? Naar nou, mijn, mijn beste gedachte is dat het uh, geen goede afstemming is. Uh, ...geen prioriteit heeft bij de gemeente. Dat is mijn beste en, en als mijn slechtste gedachte hierbij is van uh, laat me waaien. Interesseert ze niet? Interesseert ze geen hol. Ja? Dat is mijn slechtste gedachte. Oh, 40, 50 mensen hebben hier uh, 30 jaar lang getuinierd. Dan moet men opeens weg. Wat doet dat met mensen als dit in één keer afgelopen is? Dat doet heel veel met mensen. Uh, echt dus... waar? Ja, echt waar. Het is niet zomaar een tuintje wat je kwijt bent? Het is uh, voor mensen ook een, een, een aantal gepensioneerden. We hadden mensen die afgekeurd waren. En dat was ook hun dagelijkse gang naar de tuin. Met elkaar een bakje koffie doen. Met elkaar de dag doornemen wat iedereen beleeft. De familiekring, et cetera, et cetera. Dus het heeft naast het aspect alleen tuinieren... heeft het ook duidelijk een sociale functie. Zou je kunnen zeggen, of is dat overdreven... Um, het is ook een manier van leven, die je kwijt bent? Nou, Ik weet dat er mensen zijn, uh, ook de eerstkomende ledenvergaderingen die we weer hadden. Dat mensen gewoon verzucht voor zich uh, uit zaten te kijken. En, uh, en, en een heleboel emotie kwam eruit. Eerst was het alleen de tuin kwijt. En dan komt natuurlijk de frustratie van, wat is dat nou gemeente? Waarom zorgen jullie niet ervoor dat wij een stukje tuin uh, krijgen? Zoveel vragen wij eigenlijk niet. Uh -huh. Ik vind het uh, ronduit onbeschoft hoe de gemeente met ons ja. omgaat. Ja, ronduit onbeschoft. U heeft al de gemeenteraad ingeschakeld. Uh, wat zegt de wethouder uh, ruimtelijke ordeningen, Piek? Ja. Wat zegt wethouder Piek hiervan? Nou, wethouder Piek refereert alleen aan het laatste jaar. Ook dat laatste jaar heeft Waarom? hij Waarom? Uh, voor die tijd uh, had hij, waren er andere wethouders. Op welke termijn. Wilt u weer normaal kunnen traineren? Wij willen volgend uh, voorjaar, weer 2012, weer normaal kunnen tuinieren. En wij, uh, wij stellen helemaal geen overbodige eisen met luxe. Met uh, allerlei toeters en bellen. U bent reëel? Wij zijn reëel. En wij willen gewoon tuinieren. En dat is de gemeente na vier jaar nog steeds niet gelukt. Wat komt daaraan? daar Een komt gigantische een, auto, aan, Daar hoor. komt een gigantische auto aan... Uh, die, uh, dat is een grote keeper, denk ik, voor, uh, voor materiaal te vervoeren naar de brug. Een enorme stofwolk achter hem aan. En hij rijdt door uw tuintjes heen. Je ziet dus hoe de grond er nu uit komt te zien. Nee, er blijft niks van de structuur van de grond over. Dus. Superman is aangekomen bij de wethouder. De heer Pieck. hij is van de Partij van de Arbeid. En hij heeft de tuintjes in zijn portefeuille. Het is al vier jaar een zootje. Mensen hebben daar dertig jaar gezeten. Moet opeens in twee maanden weg omdat men vergeet is dat er ook nog een weg moet komen om het bouwverkeer naar de brug te leiden. Schaamt u zich een beetje als gemeente? Nou, als uh, gemeente denk ik dat we het betreuren dat het allemaal zo lang geduurd heeft en uh, ja, ook dat de voorbereiding zo slecht is geweest dat het ineens moest. Ziet u nog iets van een oplossing? Of zegt u nou, ik stuur ze de woestijn in? Ik heb gezegd uh, inderdaad dat het college zich moreel uh, verantwoordelijk voelt om een oplossing uh, te verzorgen. En dat gaan we dan ook doen. Op welke termijn kan hier weer geoogst worden? We gaan vanuit dat we binnenkort rond de tafel kunnen zitten. En dan gaan we ook nog een bestemmingsplanprocedure in. Maar ik hoop toch dat we een oplossing vinden... en dat we eigenlijk binnen een korte tijd kunnen zeggen van... het zit eraan te komen, nu is nog wachten op de procedure. Van het voorjaar 2012? Uh, moet ik even denken, een bestemmingsplanprocedure... Uh, want die moeten we wel volgen... Daar ben je toch een half jaar uh, mee bezig, dus. Na jaar 2012 is Dat, menselijkwijs redelijkwijs wat in de verwachting ligt. Dat zou dan uh, wel kunnen als er geen bezwaren worden gemaakt, ja. En als de boze buurman niet gaat procederen dus... kunnen de volkstuinders eind 2012 weer aan de slag. En anders wat later. Het probleem is eindelijk opgelost. Tijd nu voor Jonathan Jeremiah.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 And now you have no regret I'm the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 Stone van Jonathan Jeremiah. De Nou, die Door naar Zuid-Limburg. Een dorp daar wil haar asielzoekers niet kwijt. En het verslag even, Katinka Beer. Jij weet er alles van. Hoe zit het? Ja, nou, het dorp dat heet Zwijkhuizen bij Geleen. Daar is een asielzoekerscentrum in het bos bij het dorp al 23 jaar. En dat moet dicht, heeft het COA besloten. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. En dat en willen ze helemaal niet in Zwijkhuizen. omdat er minder uh, asielzoekers het land binnenkomen. Om je een cijfer te geven, de eerste helft van dit jaar 11% minder dan dezelfde periode vorig jaar. Uh, dus gaan er AZC's dicht, zeven in totaal. En bij de selectie van welke er dan dicht moeten wordt gekeken naar duurzaamheid van de gebouwen, uh, spreiding over het land en naar de kosten... Het koal zegt: uh, grotere centra zijn goedkoper. We willen eigenlijk uh, vooral centra waar 400 à 500 mensen terecht kunnen. Zwijkhuizen is klein, kunnen maximaal 250 mensen. Die zitten er trouwens nu niet eens, maar dat is uh, de maximum capaciteit. Zwijkhuizen valt dus buiten de boot, maar wil dat liever zelf niet. Waarom niet? Nou dat heb ik gevraagd aan een aantal betrokkenen. Er was gisteren een delegatie van vijf man van de gemeente en van de plaatselijke school afgereisd naar het Tweede Kamergebouw om een petitie aan te bieden. We zijn met z'n allen gezamenlijk met een taxibusje richting Den Haag gekomen, vanuit het zuiden. Toch een heel eind. Heeft u het wel eens eerder gedaan? Eigenlijk? Een, een petitie, petitie aanbieden? Nee, nog nooit. Nee, nee. We doen het alleen als het echt nodig is. We heel <laughs> belangrijk vinden. Ja, het is natuurlijk te gek dat iemand zomaar van de koal kan zeggen, ja, het stopt hier. En dat was het dan. Zonder overleg. Zonder overleg. Berry Link, u bent de burgemeester van Schinnen, waar Zwijkhuis onder valt. U heeft de petitie hier, wat staat er nou op de voorpagina? Een verfrissend tegengeluid in deze kille tijd. En wij willen ons asielzoekerscentrum graag behouden... omdat wij al 23 jaar hier actief mee bezig zijn. En uh, daar waar elders in het land bij asielzoekerscentra grote weerstanden ontstaan. Hebben wij aangegeven, bij ons is het iets normaals, het hoort erbij. Ja, waar blijkt het dan uit? Uh, men doet gewoon mee met de gemeenschap. Men viert mee carnaval bijvoorbeeld bij ons in het Zuiden. Men viert mee aan Koninginnedag. Men viert mee uh, allerlei activiteiten die op de scholen plaatsvinden. Dat ze op die manier gewoon zien wat er gebeurt. Maar omgekeerd, dat de kinderen ook dit als normaal ervaren, dat er mensen zijn met andere waarden en normen... en die op deze manier worden opgevoed in een gemeenschap die tot divers is. U bent aan het knikken. U bent de directeur van de basisschool... Dat klopt. ...waar de asielzoekerskinderen opzitten. Ja. Ilona Bommel. U heeft ook een petitie meegenomen van de school. Een hele vrolijk gekleurde. AZC mag niet sluiten, met allemaal gebroken hartjes... Ja, dat is ook het gevoel wat bij ons op school nu op dit moment heel erg leeft. Want uh, iedereen is er heel erg uh, ja, verdrietig over zoals het is gegaan. En ze hebben ook, uh, in groep drie op dit moment zijn al twee kinderen verhuisd. En zij hebben het heel uh, treffend in beeld gebracht door een foto te maken met de twee lege tafeltjes. Want dat is wel het gevoel wat, en ook echt het beeld wat er nu in school is. Er ontstaan her en daar door het schoolgebouw lege tafeltjes... waar altijd kinderen hebben gezeten van het AZC. En dan is het moment aangebroken om de petities aan te bieden. De daar. Daar. Ja, Chorus. Hallo. Goedemiddag. Nee, Ik zou anders zeggen meneer de voorzitter, maar goed, geachte commissielid... Eigenlijk zou Harold Brinkman, de voorzitter van de commissie Immigratie en asiel, de petities in ontvangst nemen, maar die is er niet. Een flink aantal andere leden van de commissie... staat buiten op het plein te demonstreren voor Mauro... en daarom is plaatsvervangend commissielid Tjuris er nu. Wij, maar ook provinciale staten van Limburg... hebben grote twijfels bij het nieuwe beleid van het COA dat nu gericht is op de realisering van megafabrieken... voor huisvesting van asielzoekers tot 500 personen per AZC. En bij andere dossiers in dit huis weet u dat als we het hebben over mega... dat we daar geen goede ervaringen mee hebben. De Schinnendse gemeenschap en eigenlijk heel Zuid-Limburg... willen samen met provinciale staten met dit verfrissende tegengeluid onze asielzoekers die hulp blijven bieden. En wij vragen uw steun, begrip, maar met name gehoor. Ik wil u daartoe de petitie aanbieden. Alsjeblieft. Dank u wel. Nou, u heeft zeker hele belangrijke woorden gesproken. Ik neem dit in ontvangst namens mijn collega's. En dan is het aan de diverse fracties om daar hun licht op te schijnen. Maar het is natuurlijk al te prijzen nou ja, dat u de u en de uren uit uw hart spreekt. En dat u pleit voor behoud. Ik, ik neem die belangrijke boodschap ook mee naar de collega's. En nogmaals, uh, ontzettend dank voor uw aanwezigheid. Oké. Okay. Ja, mag ik Graag het zo dan. doen? Ja, hoor. oké. Okay. Ja, ja. Ja. ja, Katinka, CDA-Kamerlid Tjurres, zegt dus... ja, ik vind het fijn dat jullie zijn gekomen... maar hij spreekt zich niet uit voor het wel of niet blijven van het AZC. Nee, en dat wilde hij ook niet, want het is helemaal niet zijn onderwerp, zijn dossier. Dus hij neemt even waar... Neemt uh, dat pakket aan en geeft het door uh, aan zijn collega's. De burgemeester was ook wel een beetje teleurgesteld hoor, over uh, de opkomst. Maar hij zegt, goed, uh, we doen alles. Nee, heb je. Het is uh, de moeite waard om te proberen. En hoe het verder gaat in Zwijkhuizen, dat ga jij dus volgen? Voor ons. Ja, vanaf aanstaande maandag in de nieuwe reportageserie AZC Zwijkhuizen. En waar ga je je precies op richten? Ik ga met iedereen praten. Ik wil weten, vinden de asielzoekers het ook erg als het dicht zou gaan? Uh, welke uh, dorpsbewoners zijn erbij betrokken? En bijvoorbeeld ook... Hoe werd er tegen aangekeken 23 jaar geleden toen dat AZC er kwam? Vanaf maandag dus. AZC Zwijkhuizen. Katinka Bier, dank je wel. Vijf grote onafhankelijke platenzaken gaan samenwerken in de strijd tegen de al maar dalende cd-verkoop. En dan hebben we het over Plato, Concerto, Cruze, Velvet en Sounds Venlo. Ze gaan samen het blad Mania, Mania misschien wel moet ik zeggen, uitgeven. En er komen ook exclusieve en onderscheidende uitgaven in de winkels uh, te liggen. Botter Jellema, muziekverslaggever, jij hebt het allemaal uitgezocht. Ja, maar het is natuurlijk op zich een beetje raar dat een onafhankelijke platenzaak. dat hij gaat samenwerken met de, de concurrentie. Maar het gaat ja. echt heel slecht met de branche. En Hans Parlevliet van de Velvet Platenzaak die heeft er heel goed over nagedacht. Als wanneer een platenzaak verdwijnt. de omzet daarvan nergens terug te vinden valt. Hè, dus eigenlijk gewoon verdampt. Euh, daaruit blijkt dat je dus elkaar concurrenten niet bent. Mm -hmm. Dus nou, dat moesten we eerst gaan beslechten, dat pad. kunnen we dan wel op een of andere manier samenwerken. En toen ontstond het idee, kunnen we dan niet Eens naar die maatschappijen één blog vormen... om exclusief product te maken voor, voor zo'n groep van 21 winkels. En waar moeten we dan aan denken? Ja, dan moet je niet denken aan, de, aan een Amy Winehouse of een U2. Maar dan moet, je, dan moet je denken aan de titels die voor ons echt interessant zijn... en die wij graag willen uitdragen naar onze doelgroep. En dat doelgroep, dat mag duidelijk zijn, dat zijn nog wel de echte muziekliefhebbers... die ook wel graag iets over hebben voor het product CD. Mm -hmm. Als het maar een goed product is, als het maar een onderscheidend product is. En dat is wat we zo graag willen. Wij willen graag een onderscheidend product hebben ten opzichte van de digitale wereld. Er Zijn er voorbeelden van te noemen? Dingen die we dan kunnen verwachten... die jullie gezamenlijk zouden gaan aanbieden? Daar mag ik nog geen uitspraak over doen. Ah. <laughs> maar echt een voorbeeld. Je moet het wel denken in... in uh, er komt een, bijvoorbeeld een nieuwe Fleet Foxes uit of er komt een... Uh, het zijn dus echt de de titels die, uh, die echt voor ons relevant zijn... die voor maatschappij ook relevant zijn. Uh, die je bij de mediamarkt niet zo vinden. Nee, nee, nee, nee. Ja, wat het precies wordt, dat wil Hans Parlevliet dus nog niet zeggen, botte. Maar wat voor exclusieve uitgaven hebben de concurrenten dan? Nou ja, een voorbeeld is de, de online shop van de Volkskrant. Die, daar kun je bijvoorbeeld een cd-box krijgen met kamermuziek... die Paul Witteman heeft uh, uitgezocht. En, en die schreef voor die krant ook columns over klassieke muziek. Nou, daar zit dan een boekje van hem bij, zo'n box. En uh, die kun je dan alleen in die shop van de Volkskrant... Krijgen. Dat soort uitgaven willen die onafhankelijke platenzaken ook om te zorgen dat ze meer mensen in de winkels krijgen. Want het gaat al jaren echt heel slecht met de muziekwinkel. Zes jaar geleden had je nog 850 in uh, Nederland. Er zijn nu nog 600 of er zijn nu nog 460 zijn daar nog van over. Dat bijna Oops. de helft is dus al dicht. En ja, de grote ketens als Free Records Shop, Music Store, die hebben daar heel veel last van. Maar ook de onafhankelijke zaken zoals Velvet. Dat is dat is ook lastig. We hebben we hebben natuurlijk ook heel veel moeite met, met het verschuiven naar online. Uh, we hebben veel moeite met, uh, met, ook met, ook met ook nog steeds de illegale downloads. Dat, daar is ook geen misverstand over. Uh, en we hebben ook moeite met het imago van het product CD. Uh, mm -hmm. dat, is, uh, dat is ook duidelijk. En daarom willen we zo graag ook die samenwerking aangaan. Om het imago van het product CD, dat moeten we zien op te poetsen. Want wat is het imago van het product CD? Nou, Je moet je voorstellen dat een, uh, de nieuwe Adel die vorig jaar is uit, uitgekomen, uh, dat is... Uh, dat is nog steeds in dezelfde verpakking... zoals die 30 jaar geleden is verschenen. Mm -hmm. en, en daar moeten we in principe vanaf. De jewel box. De jewel box, ja, ja. Dat is een, een, een, een kartonnetje in een jewel box... het cd'tje erin ge, geplet. En that's it. En daar betaal je dan... 17, 18 of 16 euro voor. Ja, botte Hans Parlevliet zegt dus ja, weg met die dual box, met die jewel case. Het is een oerhollandse uitvinding van Philips. Zeg. Ja, die heeft hem in uh, 82 uitgevonden. Sindsdien is er ook helemaal niets meer af veranderd. Dus hij vindt dat je echt wat moois in handen moet krijgen als je ervoor kiest om muziek fysiek te kopen in plaats van digitaal. Maar dan denk ik, ga ik gewoon even het internet op, bestel ik het daar. En misschien ook nog wel goedkoper. Dus wat heb ik dan toch nog te zoeken in zo'n platenzaak? Ja, nou dat heb ik even voorgelegd aan muziekjournalist Gijsbert Kamer van de Volkskrant. Hij komt uh, graag in zo'n plaat zaken en ik vind het heel spijtig dat niet veel meer mensen dat doen. Ja, ik vind het, ik vind het heel terug, maar er, ja, ik kan erover blijven rouwen. Maar <laughs> blijkbaar moet ik moet je erbij bij neerleggen. En, uh... Ik vind het ook heel erg dat mensen zo makkelijk... allemaal maar gewoon bij Bob.com bestellen en dat soort dingen. En gewoon in een plaatzaak laten zitten en dan wel rouwig zijn van... goh, dan gaat er weer eentje weg. Ja, wanneer ja. ben je zelf voor het laatst geweest? Ja, nee, ik bestel allemaal plaatsen bij bol.com. Ja, ja. Voor zover ze nog, ja, weet je, dat... dat, ja. dat ah, maar zeker... jullie hebben ook een muziekwinkeltje hier bij de Volks. Ja, dat, dat klopt, dat klopt. En... Uh... Ja, nee, precies. Maar dat zijn over het algemeen, algemeen wel specialere uitgaven. En ik heb daar eerlijk gezegd helemaal geen zicht op. Sommige dingen werken zelf aan mee. Uh -huh. maar, dat, um, ja, de, uh, maar dat zijn nog wel gelukkig nog wel fysieke producten. En een aantal daarvan kwam ook gewoon in winkels terecht. Dus het is ook niet, dat vind ik nog wel. Dat, is meer, uh, dat, dat houdt de, de branche nog wel sterk, zeg maar. Dus dat, uh, dat zit elkaar niet echt heel erg in de weg. Wat is de meerwaarde van zo'n plaats? Dat je uh, echt uh, vaak dingen tegenkomt waar je zo, zo snel niet aan denkt. Uh, zelfs als je op internet kijkt, zelfs als je de sites bezoekt die je altijd al bezoekt... dan weet je ongeveer wat je kunt verwachten. En als je in de winkel kijkt dan, dan, dan, en je loopt die bakken door... dan zie je altijd, hé hey, verrek, dat hebben we ook nog. Of, of je ziet ineens die staan, goh, wat, wat, wat, wat zou dat zijn? En dat, of, of je hoort iets, dat, dat, dat helpt ook altijd heel erg. Uh, over het algemeen zijn uh, mensen die in de platenwinkel werken... weten veel sneller wat goed te verkopen valt, of waar hun klanten misschien zitten te wachten... dan journalisten of andere mensen in de media. En, en uh, heel veel uh, hits ontstaan vaak in een platenzaak. En dat, dat is heel nog goed steeds. om daar... Ja, nog steeds. Dan bedoel ik echt de albumhits. Uh -huh. uh, ja, die ontstaan daar... Ja, de, dat zijn niet de grote nummer één nummers. Maar wel echt voor liefhebbers... Uh, Um, platen die van belang blijken te zijn. You know, voor een lange duur. En dat, uh, daarom is ik nog steeds van essentieel belang... om uh, minstens één keer in de week nog een platenzaak te bezoeken. Wat is de laatste grote ontdekking die je daar hebt gedaan? Dat is geen grote, maar John Paul Keat. Dat is een uh, singer-songwriter, een uh, ja, garagezanger. Uh, nou ja, heel, hele goede liedjes schrijven. Uh -huh. En dat is echt zo'n artiest die via platenzaken, in dit geval in Groningen, uh, LP in Groningen... Uh, een zekere bekendheid heeft gekregen. En dat is echt hartstikke goed. En dat doen de platenzaken dus? Dat doen echte platenzaken, ja. Die, die zorgen ook, en dat gaat in andere winkels rond... en die, die werken er dan mee, er staan dan tips van hun. En zo krijgt zo'n man toch een aardig publiek. Als hij dan een keer naar Nederland komt... dan zul je zien dat het best nog wel wat publiek is... terwijl er echt nog nooit verder iets mee gedaan is. Geen platenmaatschappijen hierachter zitten... We hebben wordt niet eens gedisciplineerd hier... En dat soort dingen, maar echt gewoon puur vanuit enthousiasme van een paar liefhebbers die het dan doorvertellen. John Paul Keith. vind ik niet bij bol.com of de iTunes-winkel. Uh... Ja, inmiddels ja, wel. Inmiddels ja, wel. wel. Maar, uh, maar vind hem daar maar eens als je uh, zijn muziek nog nooit hebt gehoord. En ja, dat soort muziek die tref je volgens Schrijver Kamer dus wel in de Platenzak aan. En Hans Paulenvliet van de Velvet Platenzak is daar natuurlijk heel erg mee eens. En hij denkt dat het nu met die nieuwe samenwerking toch ook wel weer goed gaat komen met die plaatsen. Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. En het is allemaal afgeslankt. Het is al zo, voor een kleine 60, 70 procent is het al verminderd. Het aantal winkels en ook de omzet is zo navernamd uh, gedaald. Maar als we het zo kunnen houden... dan, uh, dan denk ik dat het nog wel heel erg mooi kan worden. Dat denk ik zeker. Daar ben ik er nog van overtuigd eigenlijk. Kijk. Maar dan moet iedereen wel, wel meehelpen. Een offensief... Ja, een offensief, maar tegen, tegen wat? Hè? Tegen, tegen het digitale werk. Maar ook eh, naar de consument toe, om die eens ook eens wakker te schudden van hoe mooi het wel niet is in een mooie, goede, leuke omgeving, emotie. In ieder geval, te komen. Dat is wel irritant. want dat is het toch uiteindelijk wel. Ja, hans Parlevliet, een van de initiatiefnemers van een samenwerking tussen vijf onafhankelijke platenzaken. Het werd allemaal verteld op Dank je dankjewel. En tot volgende week. Wat is nog de moeite waard op televisie vanavond? Nou, u kunt natuurlijk naar de Koningin op de Antillen kijken. Daar is ze namelijk op werkbezoek. En vanavond is het eerste deel Aruba, Bonaire en Curaçao. Ze protesteren daar met waardigheid tegen hun nieuwe positie... als gemeente van Nederland, zo las ik. Maar ik zag ook een spandoek met rot op. Ik ben erg benieuwd wat voor plaatje dat oplevert vanavond. En liefhebbers, die kunnen natuurlijk ook kijken naar Ajax, Dynamo, Zakrep. Jurgen van den Berg, ga je ook kijken? D dat denk ik wel. Oh. En uh, we gaan zometeen op de radio praten over uh, uh, de nieuwste trends op tv-gebied... Uh, er is er eentje bij. Nou ja, ik, ik begrijp het allemaal niet. Maar goed, ik, ik nou, dit is de cliffhanger. Mensen moeten blijven luisteren. Wat is de nieuwste trend ah, op tv-gebied? Het is komen overwaaien uit Japan, kan ik er vast bij zeggen. Ja. Mediaforum doen we met Marianne Zwageman en André Zwartbol. Gaat onder meer over de commotie over een boek dat Henk Hofland heeft geschreven. Dat heet Platter en Dikker. En de stelling straks in Stand.nl. Het is goed dat Griekenland een referendum houdt over het euroakkoord. En wie komt daarvoor? Erik Smit, financieel-economisch journalist. Onder andere van de site Follow the Money. Straks dus in stam.nl met Jurgen van den Berg. Surf naar de gids.fm. Tot morgen. Europees Voetbal op Radio 1. Vanavond om half negen in de Champions League. Nu voor de voeten van Siklason die het duel gaat. Siklason win. Ajax, Dynamo, Zuidweg. Oh, wat een mooi doelpunt. Het doelpunt van Tobi Alderwereld. NOS langs de lijn. Vanavond en morgen de Champions League. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.